Freddy van met het NOS-journaal. De oud-directeur van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het CFV... zegt dat ministers de toezichthouder bewust hebben tegengewerkt. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporatie... zei oud-directeur Van der Molen... dat rapporten van de toezichthouder werden vertraagd of zelfs nooit gepubliceerd. Volgens Van der Molen illustreert dat hoe de politiek soms een verkeerde invloed uitoefent op woningcorporaties en op de onafhankelijke toezichthouder. Het is bijna zeker dat de Turkse premier Erdogan zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen. Dat heeft de vicepremier gezegd tegen Turkse media. Helemaal zeker is het nog niet, zei hij. De AK-partij maakt op 1 juli bekend wie de presidentskandidaat wordt namens de partij. De eerste ronde van de verkiezingen is op 10 augustus. Het is voor het eerst dat de Turkse president rechtstreeks wordt gekozen. Bij een bomaanslag in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja zijn zeker 21 doden gevallen. De explosieven gingen af bij een populair winkelcentrum. Volgens woordvoerder van de hulpdiensten werd de aanslag precies gepleegd toen het heel druk was. Buiten het winkelcentrum vlogen tientallen geparkeerde auto's in brand. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. De islamitische terreurorganisatie Boko Haram pleegt bijna iedere dag een aanslag in het noordoosten van Nigeria. In de bijkorf in Amsterdam of in de garage is niets gevonden. Vanmiddag werden de bijkorf en de omgeving op last van de burgemeester ontruimd na een bommelding. Het onderzoek richt zich nu verder op die melding. De Bijenkorf is later vanavond nog een uur open geweest. Het weer... De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgen is het opnieuw uh, zonnig, althans bij flinke periode. En de kans op buien is klein. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op buien weer toe. En vooral zaterdag is er kans op stevige buien. En daar kan ook onweer bij komen. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 De avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show, aflevering 1000. Mijn naam is Benno Veugen en welkom bij Twee Uur Lang Nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio, CFM Zandvoort. Duizend afleveringen van muziek, Toch wel een bijzondere ervaring en een bijzondere gebeurtenis. Je hoort deze intro um, en die komt van de cd Tempest... Uh, A Rich Musical Odor to Nature... Van David Pickfans. een van de eerste cd's van uh, Oriane Music. En ja, die hoor je altijd maar een klein gedeelte. Uh, daarom ga ik het eens even stilzetten. En ga ik hem eens even helemaal voor je draaien. Als je nog een blikje hebt. I'm mm -hmm. Van David Pickfans. Muziek uit uh, 1994. Toen werd het uh, door Oriane uitgebracht. Prachtige muziek. Dan gaan we naar uh, een werkje. Die, uh, waar, ja, het, het allereerste werkje waarmee ik geconfronteerd word. en wat achteraf bleek dat het New Age muziek was. Dat was Music for Zen Meditation van Tony Scott. En dat is een werkje uit 1964. Eh, toen ik het voor het eerst hoorde, dat was ergens ja, in de jaren eh, nou, eh, 1976, zoiets ongeveer. 1978 zal, in, die, in die periode zal het geweest zijn. En ja, dat was toch wel eh, heel bijzonder. Om ook heel erg rustig van te worden. Ik voor Zen Meditation van Tony Scott. Mijn eerste kennismaking met de New Age muziekwereld. En toen begon het een beetje te lopen en toen was in die periode was ook eigenlijk Enya kwam op en um, die kregen hit na hit en dit was er dacht ik toch wel één van. En dit komt van het Dutch CD De Kals. Ja, je luistert naar Piesel Radio Show. Aflevering 1000 hier op CFM Zandvoort. En we gaan nog één nummertje draaien. En dan gaan we luisteren naar Elen Escanasi. Ik heb twee gasten in dit programma. Elen dus in dit uur. Elen is een uh, multi-instrumentalist. En met name op percussie is hij heel erg goed. Um, en in de tweede uur komt Kerani. En die gaan we bellen. En zij uh, is vooral van de, ja, het meer... Uh, Meditatieve en het melodonische muziekjes. Ja, ik zeg het allemaal een beetje krom, maar goed, uh, je begrijpt wat ik bedoel. Uh, zoals we uh, nieuw age muziek ook kennen. In ieder geval, Enigma, die was, uh, had ook een hit. En uh, dat was toch wel hele bijzondere muziek in die tijd. Laten we nog maar eens naar een uh, trek luisteren: 4 minuten 29. Uh, ja, vroeger draaide ik die nummers helemaal. Voor deze ene keer natuurlijk ook. Maar het is allemaal ook wat teruggebracht. Wat sneller en wat dynamischer. En wat meer variatie. Peaceful Radio. We gaan zo eens praten met Elen Escanasi in deze duizendste aflevering van Peaceful Radio. Elen is een zeer gewaardeerde muzikant, hij heeft vele cd's gemaakt en nog uh, al meerdere keren ook al gast geweest in dit programma. Vandaar dat hij in de duizendste aflevering van Peaceful Radio heel goed thuis past. Elen, welkom. Uh, je woont in Amsterdam, maar woon je daar je hele leven al? Ik woon mijn hele leven al in Amsterdam. Ik heb wel uitstapjes gemaakt naar andere landen. Maar ik kom altijd weer terug in Amsterdam. Want daar is mijn studio. Ja, ja, oké. Okay. Ja, je, je, ik heb een heel leuk interview van je gelezen op uh, transdance.net. Dat is een, uh, toch wel iets, iets heel bijzonders. Over transdance straks meer. Je hebt het over uitstapjes naar een andere landen. Dat was onder andere Amerika, hè? Onder andere Amerika, ja. Ja, dat, uh, wat heb je daar precies gedaan? Nou, in de... In het eind tachtige jaren, begin negentige jaren, raakte ik uh, betrokken bij een Afrikaans uh, opnameproject. En daarna, toen ik in Amerika was, leidde het ene naar het andere en werd ik uh, zelf ge gesigned bij het label voor een aantal platen. Ja, dat was higher octave music, hè? En dat was higher of music, ja. Ja, ja, ja. In de, in de, uit die tijd kennen we elkaar. Toen moest ik je zelfs, heb ik jou ook wel eens, het schiet me ineens er binnen. Uh, geïnterviewd. Toen moest ik helemaal naar Amerika bellen. Dat was, uh, was wel heel erg spannend natuurlijk voor mij. <laughs> ja. Wat een eer. Ja, ja. <laughs> en uh, ja, dan krijg je natuurlijk, uh, je ja, moet dit allemaal in het Engels regelen. Nou, dat, dat gaat me niet zo goed af. Maar goed, uh, het is allemaal toen uh, erg goed gelukt. Um, nou, je spreekt nog altijd beter Engels dan Marcus. Oh ja, is dat zo? Oké, okay, oké, okay. <laughs> dankjewel. Um, even naar dat uh, Trends uh, Dance. Um, jij bent een van de grondleggers geweest van ja, een, de CD Shamans Breath. Dat spreek ik hopelijk uh, goed uit. Shamans Breath. Ja, en um, nou, dat is uh, bij mij inzien, is, is dat de basis eigenlijk van de Transdance Dance geweest. Klopt dat? Uh, het is wel aan de basis geweest. Maar er waren daarvoor nog een aantal platen geproduceerd door Frank Natale. Ja, oké. Okay. Die hadden een ander impact. Maar de, de intentie en het idee was, al, was er al. Ja, ja, ja oké. Okay. Dat Frank natuurlijk dit, uh, deze therapie uh, in verloop van jaren gedurende 87 jaar had ontwikkeld. Ja. En waar ik echt... Uh, Instrument ben geweest is in het ontwikkelen van de muziekvorm. Oké, okay. nou dat is uh, buitengewoon knap. Want uh, we gaan er zo een stukje naar, uh, naar luisteren, naar uh, track 1, waarin dat allemaal wordt uitgelegd. Maar uh, um, ik heb het natuurlijk even uh, voor geproduceerd en uh, even geluisterd naar de CD. En het zit, volgens mij zit het ongelooflijk ingewikkeld in elkaar. Met zoveel instrumenten worden er gebruikt. Hoe, hoe krijg je dat in, in hemelsnaam voor elkaar, alleen? Nou, ik moet zeggen dat. Uh, we werden toen. Uh, uh, vanuit Amerika werd ons een producer gestuurd. Van Island Records. <lacht> en dat was uh, de drummer uh, Joe Galdo. Die vroeger bij de band Fox zat. Ja. En dat was echt een drummer. En die heeft ons, uh, zeg maar, door het proces heen geholpen. Maar we hadden wel twee 24-sporen-recorders nodig om alles op te nemen. <lacht> en dat was. Uh, uh, ja, in die tijd was dat normaal. In de oh. 90 er jaren deed je gewoon heel erg aan massale producties. Ja, ja, ja. Heel veel sporen gebruiken. Heel veel sporen gebruiken. En waar we nu meer in de tijd zitten van uh, juist het minimalisme. Eigenlijk proberen zoiets te creëren, maar dan met zo min mogelijk okay, okay. instrumenten. Ja, misschien is dat het, um, als producer, muzikant, uh, je fascinatie als je ouder wordt. Ja, ja. Maar in ieder geval, dat is waar ik nu mee bezig ben. Ja, ja. En dat was waar ik toen mee bezig was. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, laten we even naar een stukje van deze cd uh, luisteren. En uh, dan gaan we naar uh, dit nummer gaan we eens praten over het heden. Dancing is one of the great pleasures of life. Using dance as a way to go into trance dates back 40,000 years Before recorded civilization To our shamanic and aboriginal ancestors From the North American Eskimo The Yoruba of West Africa The Umbanda of Brazil The Sioux of North America The Shamans of Siberia The Vodun of Haiti The Shango of Trinidad To the coastal Salish of Canada Since before time We have listened to the beat of our heart Then we began to move Like the animals we worship. Now Eyes closed and covered with a bandana Your feet firmly planted Begin to deeply breathe Feel the power of your breath moving in and out, and you will find yourself in trance. It is time for us all to dance again. ...geluisterd naar Shaman's Breath... ...waar Elenis Genasi deel uitmaakte... ...van de muzikanten... ...die bij het project betrokken waren. We praten verder met Elen over... ...transdansen, zo wordt het ook wel... ...in Nederland genoemd. Is dit volgens Elen... ...een hele eigen wereldje? Dat is een hele eigen wereld, daar heb je helemaal gelijk in. En het enige wat ik eraan... ...toe kan voegen is als componist... ...is mijn muziek. En, uh, je doet het zelf geen... niet. Transdance-therapeut of uh, nee, nee. uitvoerend uh, ja. genezer en al dat soort dingen. He, heb je het wel eens gedaan? Zo met zo'n blinddoek op je hoofd en dan... Ik? Uh... Ja, natuurlijk. Want om, oh, ja. om muziek te componeren voor alle projecten die ik doe, moet ik er heel diep in duiken. Ja, ja. En als dat project dan toevallig uh, zo'n zo soort project is, als Transdance, heb ik inderdaad zes weken op het bankje gezeten uh, eerst naar te luisteren wat ze deden. En een keer meegedaan om te voelen hoe dat voelde. Oh, en? En gebaseerd op die ervaringen heb ik toen uh, muziek geschreven. Ja, ja, ja. Dus het had een enorme impact op je? Uh, het had een impact op me, maar ja... Ik ben niet iemand die zich heel snel laat meeslepen door stromingen en dingen. Dus en dat is misschien uh, juist in mijn vak wel oké okay, om dan... Toch aan de buitenkant te blijven staan en overzicht te blijven houden over de technische kant daarvan. Ja, ja, ja. Want jij, jij ontwikkelt eigenlijk je eigen stroming, hè? Ik uh, ben altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe stromingen. Ja, en precies. Helaas ben ik vaak een aantal jaar te vroeg. Want <laughs> ik het alweer los heb gelaten en, en met iets anders bezig ben, terwijl de, uh, de muziekwereld dan op dat punt aankomt. Ja, ja zo word je nooit rijk, hè? Nee, maar dat is ook niet echt uh, de. Sorry hoor, maar dat is niet echt de vervulling van het leven. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Ja. En uh, oké, okay, uh, wat is jouw nieuwe stroming van dit moment? Wat, wat kunnen we dus over een aantal jaren verwachten? Nou, zoals je weet ben ik nogal een, uh, een veelzijdig Dus uh, ja. ik, ik kan me niet vastbinden op één stroming. En, uh, ja. Maar hoe noem je het zelf? Wat ik op dit ogenblik aan het doen ben, is ik heb een, een versie van Transdance verder uitgewerkt. Um, en zeg maar de therapiedeel eruit gehaald. En uh, meer ben gaan concentreren op het functioneel danserbare okay. beeld wat ontstaat bij die muziek. En in die vorm ben ik als DJ, DJ-producer, treed ik op. Uh, binnenkort op het Tribes Festival in, uh, in Ruighoort, Harlem Liede. Okay. Op 28 juni. 28 juni. Okay. En uh, ja, dan uh, ben ik eigenlijk voor het eerst uh, als main-DJ geboekt. Leuk. en draai dan gewoon transdance muziek maar met de nieuwe vormen van stromingen die, die, die op het ogenblik uh, gebeuren in de dance muziek nou je maakt me reuze nieuwsgierig zeg. Dat is, uh, want ja in, in dat interview wat je met transdance.net hebt gegeven dat was uh, zelfs uh, ja, zo al een tijdje terug hoor 2009 uit mijn hoofd ja. um, uh, Verklapt je dat je behoorlijk nog wat uh, materiaal op de plank hebt liggen ja dat is zo en dat, dat komt nu een beetje aan de beurt, begrijp ik? Nee, dat komt niet aan de beurt. Oh. <laughs> dat blijft voorlopig gewoon liggen. Uh, <laughs> nou moet je begrijpen dat als je als componist werkt, ja, dan die plank, ja, uh, maar 30% daarvan komt uit. En die 70% die blijft liggen. Oké, okay. waarom dat zijn, eigenlijk? Dat zijn dierbare huisgenoten. Okay. En, uh, en af en toe uh, klapt er toch iets door. En dan, dan weet ik het toch te verkopen of te plaatsen op een compilatie. Ja, ja. Of ik krijg een vreselijke vlaag van inspiratie en bouw het nummer om. Oké. Okay. En dat gebeurt constant. Ja, ja. Je hebt het over optreden. Ehm, Tred je, je nog in, in andere uh, vormen op? In de zin van, van uh, met, met in een band of dergelijke? Ja, ja ik, ik treed zo'n vijf keer per week op. Zo. Uh, ja, dat is... Uh... Ja, van royalties konden we niet meer leven, dus wij moesten terug het podium op. Ja, ja, ja. ja. Dat is gewoon het, het verhaal van... Uh, Doe je dat graag? Ik heb altijd graag opgetreden, hoewel, ja, het was ook fijn om te kunnen zeggen van... Nou, ik heb nu 30 cd's gemaakt en ik kan ervan leven, maar... Ja. Helaas, uh, ja. de times change. Ja, en, uh, ja. Degenen die achterblijven, die, die blijven op de bank zitten, dus dat is niet mijn manier van leven. Nee, nee. Dus dat is eigenlijk een zwaar vak. Hè? Want uh, uh, ja, uh, optreden betekent uh, instrumenten mee, uh, showen, doen, uh, reizen. Ja, uh, inderdaad. Ja, ja. En als DJ um, sleep ik ook nog eens uh, zo'n 3000 CD's mee. 3000 CD's? Want ik wil voor elke mogelijkheid uh, voorbereid zijn. Ja, ja, ja. ja. Je wil niet zonder komen. Nou, ja. Maar hoe uh, maak je... Apart. Maar hoe maak je daar een keuze, Helene? Ik heb, ik heb de 1200e D staan voor uh, Peaceful Radio. Uh, maar ik moet er niet aan denken dat ik dat in koffers mee moet nemen. Dat, uh... Nou, er is een wisselwerking tussen uh, als je aan het draaien bent als DJ. Tenminste, als je er met je hart mee bezig bent. En dat is door uh, naar je publiek te kijken en aan te voelen waar het heen gaat. Ja, ja. En gebaseerd op de track die je net gedraaid hebt. En wat je in je koptelefoon hoort wat de volgende zou kunnen zijn kun je een beslissing maken. Maar dat gaat dus inderdaad het beste. Als je mensen voor je neus hebt, die staan te dansen. Ja, ja, ja. ja. Want dat dus... is een vorm van empathie. Ja, ja. Dus, dus een, een lege dansloer, daar heb je niks aan. Nee, dan ga je voor jezelf, je jezelf leuk muziekjes draaien. Maar dat is wat anders. Dat is niet het functionele van wat een dj hoort te doen. Nee, nee, nee. En um, ja, dat betekent dat als je 3000 cd's meeneemt... dat je um, toch al heel veel werk voor anderen moet draaien. Is dat niet een beetje jammer? Nee hoor, want ik vind muziek van andere mensen net zo fijn. Want dat is tenslotte de muziek die mij geïnspireerd heeft om mijn eigen muziek te maken. Ja, ja, ja, ja oké. Okay. Nee, nee, zonder andere muzikanten en componisten zou mijn werk niks betekenen. Oké, okay. goed, nou laten we eens naar een, een, een stukje andere dansbare muziek uh, gaan luisteren. Wat dacht je van uh, Luna Blanca? Ken je die muziek? Een Duitse. Luna Blanca, nee, dat en... gaan we horen. Ja, oké, okay. komt ie uit. <laughs> Welkom terug bij Peaceful Radio, aflevering 1000. We zijn nog steeds in gesprek met Elen Escanazi. Uh, ja, dit programma heeft als thema uh, verleden, heden, toekomst. Uh, we gaan met Elen eens even babbelen over de toekomst. We hebben het al een beetje aangestipt. Uh, 28 juni is Elen te bewonderen in een Ruigoord. Met, uh, ja, speciaal voor de, misschien dat feest of nou ja... Toch niet helemaal, denk ik, hè, Helene? Want je zal dat wel, uh, op meerdere uh, festivals, of is het eigenlijk een festival in Rijgen? Ja, dat is een festival, het ja, ja, ja. Tribes festival. Oké, okay, en um, nou, de, um, ja, en op die muziek, dat wil ik eigenlijk zeggen, die muziek die zal je dan ook wel gebruiken, denk ik, in, uh, in andere gelegenheden. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Elke keer als ik kan. Ja, ja. Ga je nog wel eens naar het... Uh, ik kan me ineens herinneren van, uh, dat je wel eens bent uitgenodigd... om in het buitenland uh, als dj te komen? Ik heb uh, vaak gedraaid in Zweden, in Zwitserland, in Frankrijk, in Duitsland. Allerlei plekken. Ja, ja. Uh, vooral bij Kailas Kokopelli in Zweden op zijn festival. Oh, ja. Daar heb ik vaak. Uh... Ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje. Maar... Uh... Nou, ik, ik heb een, uh, vier jaar lang uh, met een uh, Nederlandse project uh, ElectroCoco rondgetoerd. Ja. Dat was uh, Electro Brazil. en sinds dat in 2006 uiteen viel, uh, zijn we eigenlijk andere dingen gaan doen, uh, andere soorten optredens. Ja, ja, ja, ja, oké. Ja, ja. Okay. Um, um, ja. Wat, wat, wat, wat zijn je toekomstplannen? Kom je dit jaar nog met een nieuwe cd uit? Wat kunnen we de, in de, in de, je hebt destijds een hele fraaie cd. Chakra Dancer gemaakt. Toen kwam de Son of Chakra Dancer. Zit um, daar misschien nog een vervolg aan te komen? Nou, de vervolgen liggen er, Benno. Maar um, helaas is de markt uh, gewoon volkomen verpest. Oké. Okay. Verpest zeggen het. zelfs. Uh, ja, het is voor mij totaal zinloos om een cd uit te brengen. Oh. Als, um, er valt gewoon geen moeite aan te verdienen. En met mensen... Waarin ik in discussie ga, die zijn boos dat ze ervoor moeten betalen. Oh? Uh, dat is een beetje de, de, de trend op de markt geworden: van ik kan het toch downloaden, dus. Ja, ja. Maar ja, dat betekent voor ons componisten wel van waarom zou ik nog nieuw materiaal schrijven? Want ja. zodra ik het schrijf, wordt het uit mijn handen gegist. Ja, ja precies. Dus ik ga dat op een andere manier doen. En oh. ja, helaas kun je het niet meer kopen. Nee, nee, nee. En die andere manier is dat je het op de, op de, bij optredens laat horen? Ja, dat ik het bij optredens doe. Ja, ja, Want, ja. Uh... En, dan, en dan cd's verkopen dan uh, tijdens de optredens? Ja, dat is, dat is leuk, maar er valt geen... Nee, sorry, niet. die markt is voor ons gewoon totaal ingestort. Ja, ja. Wat uh, mij dus overkomt, uh, en daar ben ik op zich inderdaad uh, heel erg blij mee... dat uh, artiesten zelf naar mij toekomen... Uh, en dan heb je, ja, die platenlabels, dat is eigenlijk een beetje helemaal voorbij, hè? Dat, uh, ja. Ja, ja en, en, maar je hebt nu wel weer uh, anderen die zijn opgestaan en die, uh, zeg maar, de promotie van die artiesten doen. Dat is, uh, ja, ja, maar ik, nou, ik zal je nog een leuke anekdote vertellen. Ik krijg laatst zo'n verzoek van een niet nader te noemen festival. Van, kom gezellig bij ons uh, spelen... Uh, voor niks en als ze het leuk vinden, dan mag je het misschien elke dag doen. Uh, kom, kom je je materiaal promoten? Dat is geweldig, want dat uh, is goed voor je voor je CD en zo. Ja. Dus wij hebben een heel klein e-mailtje teruggeschreven van ja, we zijn een band en we hebben gehoord dat jullie heel lekker eten maken en wij hebben vaak honger. <laughs> en als jullie nou uh, bij ons komen koken en we vinden het lekker, dan mogen jullie het elke dag doen. <laughs> eh, ik heb geen antwoord gekregen. <laughs> ja, dat is, is ongelooflijk. Maar, maar dat is een klein doen. beetje om aan te geven hoe de wereld op zijn kop staat. Ja, ja, ja, ja. Het laatste gesprek met Elenis Canasi. Aan hem de vraag of hij vindt of de muzikale wereld veranderd is. Ja, en uh, in, in zekere opzichten natuurlijk, ten goede. Want er zat natuurlijk een ontzettende hoeveelheid uh, uitwas aan kosten bovenop die, waar wij muzici niks van zee, zien. Ja, ja. Want van elke CD die je van mij kocht, kreeg ik uh, een kwartje. En de rest van het geld ging naar diverse directeuren en managers. Ja, en precies. Ja, ja, ja. En het argument van de mensen om ons heen is... Ja, maar jullie hebben zoveel geld ze jullie zijn rijk geworden. Ja, sorry. Uh, de gasten die boven ons zaten zijn rijk geworden. Ja. Wij, wij uh, niet. Nee, nee, nee. In alle respect, uh, ik snap het. En ja. Ik heb ook tegen mijn fans gezegd van... Nou, jullie hebben het hartstikke goed gedaan. Uh, de directeur en de boze factor in de muziekwereld is eruit ge gejast nu. Ja. Maar eigenlijk moeten we nu stoppen, want anders hebben we over dertig jaar geen nieuwe componisten meer. Nee, precies. Ja. Uh, dus wat is voor jou de, de meest ideale situatie dan? Om zeg maar dan toch weer aan het componeren te gaan. Ik, ben nou, ik zou je de oplossing niet kunnen geven. Totdat er een nieuw uh, formaat op staat wat iedereen heel graag wil hebben. Weet je wat, we, zoals we vroeger vinylplaten gingen kopen en dan kocht je soms een vinylplaat op de hoes... Ja, oh ja. omdat dat gewoon een leuk verzamelobject was. Dat gevoel is eigenlijk verdwenen. Ja. Want je verzamelt geen mp3'tjes. Nee. Tenminste niet met hetzelfde, hetzelfde waardeoordeel, laat ik het zo zeggen. Ja. Okay. Natuurlijk verzamel je muziek en mp3'tjes is heel fijn, maar ja, je gaat niet meer door platenbakken bakken. Uh, nee, uh, dat is allemaal kijken voorbij. En ja. van, hé, hey, ja. die hoes, die ziet er veelbelovend uit. En dat blijkt dan vervolgens ook zo te zijn. Ja, ja. Okay. Uh, als dat terug zou komen, dan denk ik dat er nog uh, hoop is voor een nieuwe muziekmarkt. Zeg maar. ja, ja. Nou, we gaan het afwachten, Hélène. Uh, ja. Jij in ieder geval 28 juni, dat is uh, over uh, drie dagen na deze uitzending, uh, uh, in Ruigoord. Nou, dat is lekker dichtbij. Er gebeurt best wel veel, hè, in Ruigoord? Uh. Ja, er gebeurt heel veel in Ruigoord. Ik ben daar uh, sowieso altijd vaak uh, actief als technicus, programmeur. Ja, ja. Uh, maar dan ben ik zelf niet op het podium. Dan zorg ik voor de dingen eromheen. Ja, precies. Dat vind ik ook leuk. Ja, ja, ja, ja. ja. En uh, wat ik je nog verder kan vermelden: aan leuke nieuwe projecten. Als daar tijd voor is. Ik ben Tuurlijk. ook als. Uh, in het verlengde van wat ik uh, in tussen 2004 en 2007 deed. met Graham B. Dat heette Jazz Juice. Uh, dat was een soort. Uh, DJ plus muzikantenconcept. Waarbij. Uh, muzikanten komen improviseren over producties die uit mijn studio komen. Ja. En dat is meer in een jazzdance, een latin formaat. En dat doe ik maandelijks. Elke eerste donderdag van de maand. In de Bad Kijp in Amsterdam. Oké, okay. op Een Een podium. Oké. Okay. Grappig. En uh, ja, dat is, dat is een andere liefde van mij, jazz, dat waar al. En dan niet het oubollige bibel jazz, maar... Het uitzinnig dansbare jazzvorm die in de 60-70 jaar bestond. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, oh, Die dat... op een nieuwe manier geïnterpreteerd in onze tijd. Ja, ja, ja. Kijk eens aan, nou, zo uh, leren we jouw veelzijdigheid kennen. Dat is natuurlijk, uh, wat, ja, dat is het eigenlijk. Jij, jij vindt een heleboel stromingen in de muziek heel erg leuk, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Dus dat is... ik, kan, kan, ik kan inderdaad wat dat betreft uh, niet zeggen van ik ben zo een muzikant. Nee, nee ik ben nee, een muzikant. Nee. Klaar. En wat vind je van popmuziek dan? Uh, daar zitten geweldig mooie dingen bij. Ja, ja. Uh, ik, zou, ik kan daar niet echt een, een, een, een waardeoordeel over geven omdat ik geen voorbeeld voor mijn neus heb. Maar ik heb een dochter van 15. ...en die uh, stelt mij bloot een heel wat uh, popmuziek. <laughs> en uh, ja, je moet, toch een, een, een echt, je moet er toch echt naar luisteren. Ja, voor ja. het kind is het, is het wel haar muziekbeleving. Ja, ja. En uh, ja, daar zitten... ...vooral uit, uit andere landen zitten er soms dingen bij... ...dat ik denk van nou, ga zo door. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Heel wat beter dan wat we in talentenshows voorbij zien komen. Ja, ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Dat concept van talentenshows... Dat het doet mensen denken dat je in één grote sprong naar de top van de berg kan springen, en daar nog op blijft ja. zitten ook. Ja, ja, ja, ja. En de praktijk wijst heel anders uit. Ja, ja precies. Ja, daar weet jij alles van. Hè? <lacht> ja. Goed, Ellen. Nou, ik dank, ik dank je hartelijk voor, uh, voor dit interview. En uh, ik wens je heel veel succes. Ja, nou, dank je wel. En uh, nou, we gaan natuurlijk met z'n allen 28 juli naar Ruigoort. Lijkt me helemaal top. 28 juni, hè? Ja, ja, ja, ja. 28 juni gaan we lekker tollen. Ja, ik uh, verwacht jullie. Oké, okay, helemaal goed. <laughs> Oké. Okay. Dank je wel, Dag. Welkom. Welcome to the here and now, this very moment. We like to take you on a journey, a journey into yourself, a journey to the inside of your being. Your breath is your ticket and your body is your vehicle. So, when you're ready, close your eyes and open yourself to your inside room. With your feet firmly planted on the ground, start breathing. Self be carried by the sounds and rhythms of the music. Breathe and dance. Breathe. Een CD die Ellen uh, zeker wel kent. Forget Your Limitations. Een trans-dance journey van Rishi en Harshiel. Uh, dat zijn twee Italianen die deze uh, ja, toch ook wel uh, sprakmakende CD hebben gemaakt. En uh, geweldige muziek. Die door Ellen, uh, zoals ik destijds heb voor een begrepen, zeer gewaardeerd wordt. Het eerste uur van aflevering 1000. Uh, dat. Uh, ...zit alweer aan het eindje. We gaan nog één cd'tje tevoorschijn halen... ...van Rolando Sanchez en Salsa Hawaii. Ja, ja. Die heet ook Salsa Hawaii. En ook door mijn zing gewaardeerde muziek. En daar gaan we mee afsluiten met even een swingend salsa werkje. Gelukkig straks nog een uurtje Peaceful Radio. Dan gaan we dat heel veel rustiger aan doen. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws. Weiß, wie ich dich liebe, du bist